Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Acht Europese landen, waaronder Nederland, dienen een klacht in bij de VN... over aanhoudende Russische verstoringen van Europese satellietcommunicatie... De landen willen dat Rusland ophoudt met de sabotage. Vorig jaar waren er opeens bloedige oorlogsbeelden... van Russische soldaten te zien op de Nederlandse zender Baby TV, Maar ook het vliegverkeer wordt door de sabotage verstoord... zegt deze defensiespecialist. Het is puur hybride oorlogvoering naar het westen toe. Beïnvloeding van de publieke opinie hier. Het laten zien, wij zijn heer en meester. Niet alleen maar op de grond, maar ook in het hele publieke domein. Maar als we hier niet tegen optreden, dan wordt het wel heel gevaarlijk. Want bijvoorbeeld ook militaire Satellietcommunicatie kan heel makkelijk worden gestoord als we niet optreden. Daarom wordt er nu gewerkt aan een manier om de satellietcommunicatie beter te beveiligen, bijvoorbeeld met laserstralen. Energieleveranciers moeten duidelijker zijn over de manier... waarop zij de terugleverkosten uitrekenen voor klanten... die zonnepanelen op het dak hebben liggen. Het gaat dan om zelfopgewekte stroom die niet wordt gebruikt... maar wordt teruggeleverd aan het net, zegt de Consumentenbond. We zien dat die kosten de afgelopen zes maanden met bijna 40% is gestegen. En uh, uh, daarom zeggen wij, van, ja, wij willen weten of dat reëel is. Want die terugleverkosten... Daar mag je geen winst op maken, maar de vraag is of dat ver gebeurt. Want de prijzen lopen enorm uiteen per aanbieder. Dat kan over een heel jaar honderden euro's schelen. De leveranciers zouden dus duidelijker moeten uitleggen hoe ze tot die bedragen komen. En de lente zit er nu echt aan te komen. De eerste lammetjes zijn al gespot en ook koeien mogen weer naar buiten. Na een winter in de stal kunnen ze vaak niet wachten, zegt boer Stefan tegen Hart van Nederland. Als de deuren open gaan, doen ze een dansje. Uh, de koeiendans. De koeien gaan voor de eerste keer naar buiten, dus die maken allemaal uh, gekke sprongen. Hadden de koeien er zin in? Ja, hartstikke sinds. Ze stonden alle week te trappelen, denk ik. Hij liet ze gisteren voor het eerst naar buiten. En daar kwamen volgens Stefan wel 600 mensen op af. Krijg je het weer nog? In het zuiden zijn er nog wat wolken... maar ook daar breekt het op steeds meer plekken open. En daarna is het strak blauw en flink zonnig. Het wordt vandaag max 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Ik ben Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dus, uh, uh, ja, tweede we gaan, uur alweer. Uh, tweede uur gaan we beginnen. Wat Anders, en wat hebben we in tweede uur ja, al nou ja, Eerst de goede muziek van, uh, van Dolly. Uh, wat, wat hoorden we net een zo vrolijk nummers? Ja, dat is een, ja, is een heel... Caro Emerald. Wij schuif je ook wel openzetten natuurlijk. Caro nee, Emerald met oh, de nummer dat... Stuck. Ja. Heel, heel, heel goede muziek. Hey, we gaan zo praten met Gert-Jan Bluis. inmiddels aangeschoven. Welkom Gert-Jan. Wet, wethouder van de geme derde gemeente Zandvoort. Ja. Um, de, we gaan ook nog praten... met Marianne Re Re Rebel over... de kinderkunstlijn... En Willem Strooman komt nog langs over het uh, classic concert. wat uh, ja, morgen mooi, weer wordt ja, gedaan. Er gebeurt er ook in Stanford, hè? En ik ben wethouder cultuur, dus ik vind het allemaal wel nou, mooi. Nou het is eh, bijna één ja. grote cultuur. Ja, maar wij doen ook heel veel op dat. Ja, team. dat ja, is we, waar. Gaan, we gaan nog steeds we gaan meer doen, hè? Maar dan gaat het ook over. Nog meer, ja? Nog meer. Ja, we moeten meer doen. Oké, okay. nou, dat is juist mooi. goed voor onze geest. Ja, maar ja. andere dingen als uh, nadenken over allerlei ingewikkelde dingen. Gewoon kunst maken. Dat vond ik zo mooi. Die mevrouw die er was, die zei: Je moet. Wat, wat zit erachter? Wat beleef je? Ja, ja. ja, en dan ga je erover na. En dan gaan die hersenen worden schijnbaar dan toch geprikkeld. Ja. En dan ga je ineens iets moois maken. Dus jij je, je gaat meedoen ook, begrijp Ik, ik wil er wel een keer maar Nee, ik heb wel besloten. Oh. Ik, maak, ik bouw van die bootjes. Hè. Ja, ja. Dat is heerlijk werk. Maar ik heb ook... B bomschuiten, nee, toch? Ja, nee, ook, ook bomschuiten en andere oh, okay. bootjes. Maar ik heb het wel getekend vroeger. Oh ja, oh, dat is goed. En het, en ja, je, je bent natuurlijk eigenlijk graaf. Dus, dus ik, wij moesten... Wij de, wij de, meneer van der Ja. En dan ja. hebben we een opdracht in de, het eerste jaar... Gert de ja, de honderd opdrachten hadden we. Uh -huh. Van kleien tot een stuk hout. En die inspireerden ons. Dat was ook zo'n mannetje. Want dan zegt hij, kijk, hier hebben jullie een stukje perplex. krijgen jullie mee? Geen stukje van... Uh, Doe en over een week komt iedereen terug en heeft hij er wat van gemaakt. Ja. Nou, dat ja. was fantastisch. Ja. Ja, dat is en dan leuk. kwam iedereen met iets anders terug. Dus ja. kan je, en dan gingen we bespreken, hoe had je dat bedacht? Dus ja. dat <laughs> bedacht, herkende ik het ja. wel. Ja. Ja. En die creatieve geest die moet ontwikkeld worden. Ja, en daarom ben je wethouder cultuur geworden. Dat is eigenlijk... Maar je bent toch eigenlijk graficus? Ja, ik ben graficus. Dus ik kon ook wel wat schilderen en tekenen. Precies, ja. Maar het is niet allemaal digitaal. Nee, begrijp ik. Nou goed, we hebben je niet uitgenodigd als wethouder cultuur. Maar het is leuk dat we het er even over hebben. Want er gebeurde een hoop is voor de... Jij zegt, moet er meer gebeuren op dat gebied? Nou ja, nog meer inhoud aangeven. Dus met gebouwde krocht met het hdmz museum maar ook wat er krijgen steeds meer oudere mensen ik denk dat het heel goed is om met ouderen ook meer met kunst te zijn, die hebben trouwens ook meer tijd jij noemde net de krocht hoe staat het er op dit moment met het gebouw je ziet elke dag wordt daar gebouwd er is een fantastisch team daar aan het werk en het gestaagde langzaam ik loop elke ochtend langzaam wanneer gaat het open? Ja, we verwachten na, na de zomer. dat Er is dat, nog dat... geen datum? Nee, de na de zomer. En we hopen eigenlijk dat, dat we in, in oktober dat seizoen weer kunnen oppakken. Ja, maar ja, ja. Na, na de zomer is een ruime grip. Hè? Ja, zeker een ruime grip. Uh, ja, dat komt ook wel tot. <laughs> maar politici zijn hebben altijd ruime begrippen. Ja, begrip, ja, jullie, ja. Hier, hier zijn heel veel ruime begrippen, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. En uh, nog steeds binnen de, binnen de begroting? Of? Wordt het uh, toch weer iets geïnteren? <laughs> nog, nog steeds wel binnen de begroting. Er zijn ah. nog wel wat wensen rond, uh, ja. rond de inrichting. Rond, uh, ja, als je meer met theater en zo wil doen... Ja. dan zal je daar ook nog misschien wat extra's voor moeten doen. Maar daar zijn ze nog over aan het nadenken. Ja, want er is een groepje bezig eigenlijk om ja, ja, de inv ja, ja. invulling. Hè? Kun je ja, de invulling, ja, iets, ja. iets van zeggen? Ja, er zijn natuurlijk bekende gebruikers als Wim Hildering. En, uh, ja, maar we willen juist ook dat het als theater wordt gebruikt. Maar eigenlijk moet je het ook zien voor Zandvoort als totaal. Hm. Zandvoort meer als badplaats alleen. Het zou toch hartstikke mooi zijn... dat dat theater, dat gebouw... ook door toeristen wordt gebruikt. Goh, als ik ergens ben... en het is een... zeker als je dan een jaar rond bent... en het is s avonds op een woensdagavond... en het regent buiten... en je zit dan in zo'n centerparks... Dat je dan ook kan zien... Goh, maar ik kan ook naar een keer naar iets leuks, iets anders doen. Ja. Ja. Of, ja, dat is of zo. bepaalde activiteiten doen. <laughs> dat zie je trouwens in die... In maar dat in... gebeurt toch ook met jazz en dingen? Ja, en... oké, okay, maar het moet nog meer ontwikkeld worden. Mm -hmm. dat het, niet... het is nu erg gericht op onszelf, Zandvoortse inwoner. Maar het is juist mooi als je zo dit nu hebt. Hm. Hoe kunnen we dat ook uitbouwen dat ook onze toeristen daar gebruik ja, van er maken? Er wordt in ieder geval uh, genoeg gebruik van gemaakt waarschijnlijk. Als het ja, dat maakt. zeker. Dat, dat sowieso. Maar nee, het is maar juist het, mooi het, om het te verbreden. Het, het, ja, de plannen, het, zijn, ja, het, plannen het, zijn natuurlijk ook dat wij hier uh, daar komen zitten. Uh, dat is het idee misschien. Ja, dat uh, uh, we, gaan kijken. we zijn aan het kijken of dat lukt. Maar ja. in ieder geval... Uh, Jong Sanford heeft een aantal keren in, in de raad gezegd... dat, uh, de, de gebruik, dat er eigenlijk te weinig van gebruik van wordt. Ja, maar, maar, maar. oké. Okay, ik heb nog nooit van Jong Sanford in het verleden... er is iemand daar gezien... maar er uh, gebeurde daarvoor heel veel. Ja, nee, dat ja. ik en corona heeft wel hoop stuk gemaakt. Ja, ja, maar het is ja, juist ja. ook de bedoeling... dat we er meer gebruik van maken. En ja, ook dat ja. het net. We hebben pluspunten in Noord. daar gebeuren ook allerlei dingen. Je moet het ook naar binnen trekken. Ja, en er zijn ja. zatouderen ook in Zuid en in de omgeving. Dus ook overdag. Hè, de, de, de, de, de ouderenvereniging die, ja. die gebruikt ja. het elke maand. Ja. Nou, dat kan je activeren. Mm -hmm. Je moet het ook activeren. Ja. Want we zullen het meer voor mensen in de wijk moeten gaan doen. En daar is onder andere ook zo'n gebouwde krocht ja. ook interessant, maar ook. Kijken, nou, wat kan dat gebouw betekenen voor onze toeristische ja, ontwikkeling? En dat gebouw HDMZ, wat gaat daar nou precies mee gebeuren? Nou ja, wij zijn, uh, ik heb de raad geïnformeerd. dat wij goede gesprekken met, uh, met besturen erover hebben. En, en dat er een voorstel wordt voorbereid om toch te kijken of. Uh, ...die overgang kunnen maken. En dat, en maar de overgang van, de van het de Ja, Zonfelsmuseum naar het HNMZ-museum. Ik ben een voorstel aan het voorbereiden. Ik heb de raad daarover geïnformeerd. ja, dat gaat uh, structureel wat kosten en incidenteel. Hmm. Ik zeg, en nou, Dat komt een raadsvoorstel. Uh, het is ook zo dat uh, het, het bestaande pand... Hè, we hebben een uh, accommodatieonderzoek gedaan. En ook naar de verduurzaming. Hmm. Als we in het bestaande pand bijvoorbeeld blijven... ...zullen we heel veel aan verduurzaming moeten doen... Moeten nou, dat, dat hebben we nu in kaart, sinds kort. Hm. Nou, dat, dat kost ook heel veel geld. Plus, het is een ander soort gebouw. Nou, dat is een afweging. En het college denkt dat in de afweging het nu zover kan zijn... Hm. dat die overgang wel degelijk mogelijk is. En ik werken naartoe om in uh, de aprilcommissie en de raad een voorstel aan de raad aan te bieden waarin wij voorstellen die overgang mogelijk te maken. Oké, okay, en dan gaat het oude museum gaat plat, neem ik aan. Ne, ik weet niet, daar moeten nee, we nog eens naar, naar kijken. We, we, we, nee. We, we, we, nee. nee, maar zo gaat, gaat het niet direct plat dan, nee, als, als, nee. als je dat zo zou zeggen. Want we zitten gebouw. ook met allerlei andere ontwikkelingen rond ja. accommodaties. Dus, we, dus het, het, het gebouw is denk ik in de eerste instantie best nog nee, gebruikt. Het, het volgens mij als het museum. Of een museum en een, een, een, een, hoe noem je dat? Gemeentelijk, gemeen, het is een gemeentelijk monument. Ja, een ja, gemeentelijk ja, monument. Maar je kan op die plek natuurlijk fantastisch... Dat, die, die locatie die, die, die vraagt ook om... Uh, hè, er zit uh, ja. uitbreiding. Het zou mooi zijn als dat plein echt onderdeel wordt van, ons, uh, van, van heel Zandvoort. Het ja. ligt nu altijd een beetje... Verlaten erbij. Terwijl er, ja, ja, behalve het, als het waar zonvertuur uh, uh, uh, is. Uh, ja, leuke, maar Je uh. moet je voorstellen, als het een mooie zondagsdag is. Uh -huh. En je gaat daar zitten langs die kant en je maakt daar een mooi terras. Ik heb dat, Ik heb. Ik heb het wel in mijn hoofd, hoor. Het klinkt daar allemaal zo goed, heb. ja. ja. Maar ja goed. Want de de zon komt daar heel mooi laag over. Ja, en ja, klopt. En die je, je weet, je weet geef Jan. alles wat je in je hoofd hebt, wordt niet altijd... Uh, nou, bij mij het lukt het toch Bij jou wel redelijk. Ook. Ik, <laughs> en ja, daar zorg mooi. ik ook wel voor. Dus ik ja. probeer, probeer ook... Die, we zijn met die pleinenstudie bezig. Ja. Dus zeker als, als, als dit gaat lukken... zal in de pleinenstudie mee worden genomen... wat kunnen we nu wel meer met het ja. plein En ja. verbinding met het raadhuisplein versterken... Kijk, je wil nu eigenlijk niet van het raadhuisplein naar, naar, naar, naar dat, dat, dat plein, Gastenplein lopen. Want je kan er eigenlijk al geen eens lopen. Want als je op de stoep loopt, kun je elkaar niet ja, Dus Feitelijk moet je dat op een of andere manier leuk laten aansluiten... en dan komt die loop er wel in. Ja. Nou, en als je dan daar ook nog iets met, op termijn iets met dat pand kan doen... Ja, dan denk ik dat je dan, een fantastische uh, tweede ja. locatie hebt. Ja. En dan kun je ook die verbinding naar binnen de, de haltestraat maken... Dus, dus, Klinkt goed, maar ja. goed, uh, jij bent over een jaar, uh, ja, maar, ben jij weg als ja, we la, We laten al, kijk, je moet altijd dingen achterlaten ja, dat is waar, voor ja. de toekomst. Ja. Dus je moet zorgen dat er voldoende uh, inspiratie is in, in, in mijn partij natuurlijk. En die is ja. er. Het dus ja, dus is de Dorris-partij van zand. Daar is inspiratie ja. zat. Ja. Blijf op de achtergrond natuurlijk altijd meedenken. Uh -huh. Maar we proberen dus ook met, uh, met uh, als, als als college nu het goed achter te laten. Uh -huh. Voldoende middelen, ja. maar ook voldoende ideeën en plannen. Ja, dat het zijn. En, en die liggen er natuurlijk. Ja. Liggen er nou Je laat van. het in ieder geval financieel goed achter waarschijnlijk. D he? Dat dus zal er wel lukken. Denk en je bent de langzittende we... wethouder in Zandvoort, hè? Op dit moment, ja. ja. ja, ja. Maar er zijn wel, volgens mij, oh, ja, Sleegs en zo zijn er wel gezeten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, of Lindeman ja. en dat. Die, die hebben ja, ja, ja. mij wel overtroffen. Maar ik ben natuurlijk ook heel lang raadslid geweest. ja. Dus maar, ja. Ho ja. Hoe lang ben je raadslid geweest voordat je wethouder ja, werd? Ja. Volgens mij ben ik vier periodes raadslid geweest. Om drie ja. of vier periodes. Ja, ik right. deed het er altijd als een uh, uit de hand gelopen hobby bij. Ja, ja, ja, ja. Ik in, in, in, in <laughs> riep dan altijd van, uh, wat ga je vanavond doen? Ik zeg, ga vanavond weer naar het ja. clubhuis. Ja. En dan ga <laughs> ik naar de gemeenteraad. Ja, <mauldeertal> Word je niet een beetje moe van die politiek? Nee, ik, ik, ja, maar ik, nou, jij niet, hè? want je bent nog positief. Nee, maar ik zie het niet als politiek. Ik zie dit ook gewoon als een job. En ik probeer dingen te doen... En nou, Ik ben ook meer een manager. Dus ik, als wethouder manage ik ook een beetje. Ja, ja, ja. En ik zoek de juiste mensen op. En ik heb de ja. juiste goede gesprekken met elkaar. En ik heb er lol in. belangrijk. dat is belangrijk. Ja. En, dat is heel belangrijk. En, Hoe kijk je ik, naar de afgelopen periode van de Zandvoortse politiek? Ja, dat is best soms ingewikkeld. Maar er gebeuren ook wel hele wel, wel goede dingen. Kijk, het, het politiek is altijd gelegenheid ze bij elkaar. Mm -hmm. ja, en, en, ja, dus je hebt het niet altijd voor het uitzoeken. Dus je moet altijd met compromissen werken. Maar je moet vooral blijven communiceren met elkaar. Nou, je moest afgelopen... Uh, wanneer was dat? Uh, dinsdag, hè? Uh, was dat? Ja, ja, afgelopen, afgelopen dinsdag. dinsdag. Moest je nog even een, een, een onderwerp uh, uh, aansnijden... wat uh, 550.000 ja. euro extra gaat kosten. Dat is de sanering van, uh, van -Zuid. Ja. Um, ja, daar was je zelf ook een beetje van geschrokken, geloof ik. Hè, van het uh, ja, ik schrik van al die bedragen. Maar ik schrik ja, je hoeft wel het niet van. niet zelf te betalen, dus uh, dat komt mee. Uh, nou, uiteindelijk betaal ik gelukkig mee. Ik ben Zandvoort en ja, dus ik klopt. betaal ik ook mee, betaal Maar ja. ik voel het wel altijd dat, dat ik het zelf moet betalen. Daarvoor... Oh, Waarom ben... waar, waar moet het nou weer 550.000 nou, euro Kijk, er worden, er worden, in eerste instantie worden de plannen gemaakt, de, de, dan worden de berekeningen gemaakt. Oh, wat globaler. Ja. En dan worden ze ge gefine Plus, hier zijn aanvullende eisen bijgekomen vanwege het feit dat we in een Natura 2000 gebied liggen. Ja. Dus de, de filtratie moest anders, nou, ander, ander soort tegels moesten erop... om de, nou, dat soort dingen gaan helpen. Plus dat het weer een jaar langer duurt. Dus dat is, dat is al kostend we, ja, we moeten met elektrische wagens uh, gaan ja. rijden. Nou, dat, dat, dat, ik, dan krijg ik een begroting uh, daarvoor dan schrik je, je echt dood. Dan denk ja. je, ja, waar zijn we allemaal mee bezig in dit ja. land? Maar ja... Dat zijn wel de eisen, en anders krijg ik geen vergunning. We zijn trouwens nog, ook de vergunning zijn we nog, nog, nog niet op, zitten we nog op te wachten. Ik hoop dat, dat volgende week meer duidelijkheid over is. Dus dat elektrisch rijden, dat kost echt een gigantisch bedrag. Ja. Maar oké, okay, ik moest aangeven, als ik een overschrijding heb, moeten wij dat melden. Dus ik had die melding gedaan. Ja, tuurlijk, ja. En ik heb nu de definitieve uh, prijzen binnen... Het valt gelukkig mee. Het, is niet, het bedrag is aanzienlijk lager als die 500. Dat ga ja? ik van de week melden aan de gemeenteraad. Dus, okay. dus dat geldt weer. Wat scheelt het ongeveer? Het scheelt fors. Maar ik ga dat niet van tevoren. Het is echt fors. Nou, het, is dat leuk, het was eerst een forse overschrijding. Ja? Van 100.000 naar uh, die ja. 550. Dus zei ik ook, het is een forse overschrijding boven de ton. En het is nu een forse bijstelling ten opzichte van die 55. Ja. Ja. En wanneer, wanneer zal het klaar zijn? Ja, dat is ook de bedoeling. We willen het voor de zomer klaar hebben. En ja. het, is een, het is een overlooptrein voor parkeren. En op zich vind ik dat wel... Nou, dan hebben we in ieder geval die, die extra ruimte... waar we altijd ja. om vragen als het druk wordt... Dat, dat we extra ruimte hebben. Dus op zich helpt dat daar wel weer mee. Dus het, ja. het doorlaten gaan van dit project... Is, is, is wel van vind ik wel belangrijk dat dat ja, gebeurt. De dat, dat, dat, uh, vertraging heeft opgelopen, heeft natuurlijk ook te maken met het feit hoe de gemeenteraad ermee weer om. Ja, de gemeenteraad die, die, die, die, die, die uh, ja, de, de, wilde dat het aanbesteed zou worden. Ja, ja en nou, bij drie partijen. En dan, dan duurt dat ook weer langer. Dat ja. moet dan dat weer aangevraagd worden. Wat? En maar de, de milieuvergunningen moesten ook nog aangevraagd worden. Ja. En die hebben ook wel wat roet in het eten gegooid. Oké, okay, maar goed, als als, als die, die aanvullende eisen van de gemeenteraad er niet waren geweest. Dan hadden we waarschijnlijk vorig jaar al. Ja, dat is ook zo. De snelheid. En dat geldt er nog wel 10%, 10 in de kosten. Ja, ik denk dat Martijn... en, en misschien dat zo'n procedure dan net even wat sneller ja, loopt. Want ja, ja. het groot glas op alles. Uh, we mogen niks meer tegenwoordig maken. We mogen al geen woningen meer bouwen. Bij nee, dezelfde. dat is een maar groot is probleem bezig. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, nee, maar ik moest wel lachen dat je zei in die vergadering. van... Uh, nu kunnen we eindelijk weer het geld uitgeven. Nou ja, de, de raad verwijt het college <laughs> dat ze. Dat, dat we te weinig geld uitgeven. Ik zeg, ja, maar dat ligt ook aan... hoe we met elkaar daarmee omgaan. Uh -huh. nou, en nu is er, was er ook alweer een discussie... van, ja, uh -huh. kunnen we het nu, nu weer anders doen? Ja, maar ik zeg, je ja. hebt zelf besloten... Ja. om het zo te doen. Ja, ja, dus dat ja, is ja. de discussie nu. Dan maar dus, zou het nog meer vertraging opleveren. Ja, dan, dan, dan, dan moeten er weer... Dat was, uh, kwam van bepaalde partijen. Er zijn alweer wat vragen gesteld. Ja, dat was groenlinks die ja, dat ja, op onder ja, de manier wilde. Ja, ja. En, dan, moet het, dan moet het proces weer opnieuw beginnen. Ze hebben nog wat vragen gesteld, maar ik... Ik hoop eigenlijk wel dat het uh, nu doorgaat. Ja, ja. Ja. Dit is een onderwerp wat je over hebt genomen van Martijn Hendricks. Ja. Hè? Heb je nou niet een enorme portefeuille op dit moment? Ja, ik heb wel, ja, ja want ik ben nu ook met het gemeentelijke verkeersvervoersplan uh, ben ik bezig. Dat komt eind dat, deze maand. Hè? Ja, dat, is, uh, dat uh, is ook bijna klaar. Maar ja, uh, ik vind het ook wel weer leuk, hoor. Ik heb uh, juist ja, voor mij alles, alles mogen geven. Ja. Ook openbaarheid ja? en groen. Ja, graag, want mijn handen jeuken regelmatig. <laughs> okay. dus Hoe dat... ga je dat doen als je straks... meer? ga ik andere dingen doen. Ik ga, ga ook wat rustiger aan doen. Maar, Bo ja, als ik... Bootjes bouwen. Kijk, weet je, als je tien uur per dag met dit werk bezig bent... dan moet je ook gewoon lekker bezig zijn. Ja. En dan vliegt de tijd om... en je hebt het idee dat je ook nog wat nuttigs doet. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, ja. ja. Dat kan, je, kan, je ook echt, ook, kan ik ook echt op een andere manier. hoor. Ja, ja. Wat rustiger aan... en uh, misschien wat meer op vakantie... nog wat meer met mijn kleinkinderen. Met mijn vrouw wat meer dingen gaan doen. Dus, er ja. zijn ook allerlei andere ja. mogelijkheden om ja. het te vragen. Naar je broer in... Uh, Vanda bijvoorbeeld. Vanda, ja. Ja, Vanda, ja. ja, daar wat bouwen bijvoorbeeld. Het moet jou als wethouder ook pijn doen... dat er een hoop mensen... Uh, vinden dat de, de, de, de, de snelheid van de woningbouw zo, zo traag is. is ja, dat want... ja, irriteer ik me echt maatloos. Ja, dat is niet de, maar... de enige, denk ik. Ja, en, en, en dan lees ik vandaag dan weer in de krant. Ja, dan, dan hebben we het over die de defensieindustrie die moet uitgebreid worden. Ja. En daar durven we dan nu gelukkig, dat gaat helpen. Stond echt in de krant, ja, dan moeten we misschien die regels dan maar niet zo... Ja, streng denk, teeren, ja. Dus we gaan wel... <laughs> Nou, ik ben het ermee eens op zich. Ja. Dat mag. Ik zeg maar: dan beginnen we met onze eerste levensbehoefte en dat is wonen. Ja. Dus ik snap nog steeds niet dat dat niet doorbroken wordt. Ik roep altijd van: je kan ook een ja. diepteinvestering in stikstofreductie CO2 doen. Ja. Ja. En dat betekent feitelijk: ik bouw een woning en die bouwen we tegenwoordig met nul op de meter. Dus die woning die stoot geen stikstof meer uit of CO2 geeft het allerlei problemen. Ja, maar dat geeft... en, die en we Daardoor doen we dat. Gaan we nieuwe wijken bouwen. De kans is dan ook groot dat we oude gaan afbreken. Waar dat nog wel is. Dus het is ook een diepte investering. En dan moet je niet gaan roepen. Ja, maar dan moet u aan de voorkant eerst dat zien. Want dat kunnen we niet. Maar moeten we dan niet wonen? Moeten mensen dan blijven wonen in oude huizen bij elkaar? Ja. Met oude CV's en misschien op straat wonen? Dat kan toch niet? Ik, dus ik snap niet. Kun je niet, niet eens een keer in Den Haag uh, de, wij zijn naar de mijn fractievoorzitter is ook naar Den Haag geweest. Maar ik denk dat dit sentiment wel gaat landen. Zeker nu. Want sinds Rutte daar heeft gezeten. met die Trump. En dan, dan moet alles weer mogelijk zijn. Ja, dus ja, ja, ja. dan gaat die mindset hopelijk ook om. En dat we ook zeggen, gewoon denken: oké, okay, met woningen kunnen we ook het anders hmm. aanpakken. Maar goed, ja. die, die stikstof zal eind deze maand wel duidelijker worden. Hoe ja, ja, we maar wij echt, Zandvoort heeft echt een groter probleem ja om de andere gemeentes echt we hebben echt veel meer problemen ja. dat, dat ja. is mij wel duidelijk geworden ja, ja. ja ik, ik ik ben wel zo'n type die zegt van uh, maar, het, maar dat doen we het gewoon maar. Nee, maar en, en geld, geldt het, maar het maar niet voor Noordwijk en Katwijk en, en alle andere kustplaatsen? Ook wel. Kustplaatsen. Om, ook wel dat het, maar ja, de andere, ik noem hem Haarlem. Uh, wij, wij werken samen met Haarlem heen. Mm -hmm. Steden, Bloemendaal, Beverwijk. Die hebben, er minder last van. Dat, die hebben daar minder last. Ja, ja, die hebben minder last. overleggen. Die bouwen zich helemaal rot in Haarlem. Ja, als, die, die, als je, je daar doorheen rijdt. Ja, ja. Je ziet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Ja, ja, ja, ja. En je ziet dan ook wel die ja. verschuiving. En ik heb ook volkshuisvesting in mijn portefeuille. En ik ben ook weer met zo'n. Volgens huisvestelijk programma voor de komende tien jaar bezig. Maar gelukkig hebben wij natuurlijk wel gebouwd. Hè? Ja. Uh, ja. Daar, ja, ben, daar ben ik water, heel blij om. En strijder honderd ja, ja. woningen. Ja. Ja. En daarvoor de AWZI-terrein. Ja. Maar ja, Jan-Jaap de Kloet is dus nu keihard aan het knokken. Ja. om die Curriedex ja, ja. en, en het Heimanshof ook te krijgen. Los Terwijl wij. Tevoren, ja, ja. Maar, en ik, ik heb dat project daarvoor zelf gedaan. Ik zeg dat kan toch geen probleem zijn? Ik zeg dat was voorheen was dat een industrieterrein dat, Daar zijn we mee gestopt. Ik zeg dus, je kan ook zeggen van. Ja, anders had er nog industrie gestaan. Ja, ja, maar dat, ja, heeft, dat ja. loopt al zoveel jaar. Ik zeg dat. Dat is dan toch niet gek dat we daar nu woningen zetten. Dan moet ik daar toch niet allerlei ingewikkelde berekeningen op loslaten. Ja, maar ja, dus het, het, het is Maar met, zo wordt er niet gedaan. Ja, maar de PCI is natuurlijk ook zo. Dan kunnen ze heel streng in zijn, allemaal. Maar uh, daarna komen er uh, honderden auto's te staan die ook weer uitstoten. Maar, ja, maar dat overloopterrein, hmm. dat was bestemd als. Overlooptrein te ja. parkeren. Ja, klopt, klopt. Dus dat is het nu nog steeds. Alleen door het moet nu gesaneerd worden. En daardoor leggen we er een nette laag overheen. En richten we uh, het netjes uh. in. Dus, dus dat is. Maar daar zijn ze ook over aan het discussiëren. Ja. Ja. En, en nog een ander puntje. Uh, de Mariënschool. Hoe staat het daar nou mee? Ja, uh, nou, ik dat heb, duurt ook zo. Ja, dat lang. Het duurt veel te lang. Maar ik heb met uh, prewonen gesproken. En ik heb Die door, is eigenaar nu ja, die hè? Is eigenaar. Ik heb gehoord dat ze. Uh, rond de zomer of net na de zomer een omgevingsvergunning gaan aanvragen. Dus het, het zit nou, nu, je en je, ik zit er bovenop. Dat dus wil ik zeggen. Ik, je hebt het gehoord. Je moet gewoon. Uh, ja, ja, ja, dat is het. Nou, bij de, bij de, de, de eerste toen dat ik uh, die, die, die, die portefeuille kreeg... dat ik daarover uh, in, in, in de ja. telefoon klim en is gevraagd: Jongens, hoe zit het nou? Maar dat ja, duurt natuurlijk wel lang. Hè. Ik bedoel, hmm? het, het duurt veel te lang. Nee, het is allemaal veel te lang. Zoals de, de, de Maria uh, uh, school dat is een ook een hoe heet dat? Monument. Ja, maar ze gaan het gewoon helemaal renoveren. Goed, gaan, het, het, als, het, die, als het een gemeentemonument is, is het dan eenvoudiger voor de gemeente om dat aan te passen? Nee, nee ja, wel natuurlijk ten opzichte van een reismonument. Ja, precies. Ik heb zelf een reismonument, dus mm. dat is wel ingewikkeld. Mm. Maar. Ja. maar nee, maar dat, dat, dat, daar binnen zouden ze... Daar is, dat, dat, dat wisten ze. Mm. Daarvoor hebben ze het ook voor een, een helemaal niet zo veel. Ge geld van ons overgenomen. Hm. Maar er komen jongere woningen en ze moeten ook even opschieten. Ja. Maar ja, daar speelt dan weer die parkeernorm ook weer een rol. Hm. We hebben natuurlijk ook veel te ingewikkelde regels. Ja. En, en, en als en je dan, dan even, even wil afwijken een keer... dan heb je weer een recht broek. Het is, het is best, best lastig. Dan is het wel lekker dat je ook weet... dat je met een jaar met pensioen gaat. Dan ja, ja. De enige regel die ik thuis heb is... He, dat is wie de... De... dat? beetje Ook tijd thuis komt, of niet? <laughs> Oké, okay, nee, Gertjan. Nee, hartstikke bedankt. Er moet nog iets zijn dat je denkt: van nou, dat wil ik nog even. Nee, hoor, nee ik heb het nog naam nou, oh, namens ja. En ja. We gaan ja. nog even lekker knallen. Het gaat jaar. het goed met CDA komen als jij er nu ja, op de lijst staat? Natuurlijk nou, gaat het helemaal goed komen. Waarom ja? niet? Nou, maar dit zijn we zijn nou, om, Omdat jij het goed gedaan hebt als. als, als uh, ja. Ja. Ik zou zeggen minister. Als wethouder van Financiën. Ja, ja, maar ik vind... Het ik, ik, CDA gaat gewoon verder waar Bluis gebleven is. Of zo. Ja, nee, dat moet ja, ja. het worden. En de, ja, ja. Die kant moeten we op. <laughs> en, en dat lukt wel. We hebben, we hebben altijd goede mensen ja. in de partij... die nuchter zijn... Ja. En met elkaar in gesprek willen, samen willen werken. Dat is heel belangrijk. Maar je weet zeker dat het niet doorgaat. Je weet zeker dat het niet doorgaat. Tot zover de ster over het CDA. Maar goed, dankjewel Gert-Jan. Geniet jij ook van het lekkere weer. Ja, heerlijk. En we komen graag weer tegen binnenkort. bedankt. Dankjewel. We gaan weer in even draaien. Saying, Please share my umbrella Bus stop, bus go, she stays Love grows under my umbrella All that summer we enjoyed it Winter She'd shop and she would show me what she bought All the people stared as if we were both quite insane Some day my name and hers are going to be the same That's the way the whole thing started Silly but it's true I'm thinking of a sweet romance beginning in a queue Came the sun, the ice was melting, no more sheltering now Nice to think that that umbrella led me to a vow. Shop, and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop, wet day, she's there. I say, please share my umbrella. She stays, love grows Under my umbrella All that summer we enjoyed it Wind and rain and shine That umbrella we employed it By August she was mine Hey, hey. ik hoorde de, de Hollies Kan dat uh, met bus stop Zo'n heerlijk jaren 60 nummer. Jij ja, mag door naar de volgende ronde. Heerlijk, goed, ja, dat heb je goed, goed, goed gedaan, Hans. <laughs> Jij weet ook wel uh, wat, hè? Ja, ja, ja. ik kent de klassiekers, hè? Precies. Aangeschoven uh, is Marjan Rebel. Ja, die neemt net afscheid van de wethouder Bluis. Hè? Dat was een lang... Ja, die kennen elkaar natuurlijk uh, onder Dag, het... Uh... Uh, Oké, okay, uh, welkom uh, Marjan. Dank u. Dank en waarom u. zit uh, Marianne hier? Ja, we gaan over, de het over de kinderkunstlijn. Kinderkunstlijn. Het is niet de eerste keer dat je dat doet, hè? Zie je het aan hè? <laughs> Zie je het aan. <laughs> nee. nee. maar hoe lang, hoe lang doe je dat al? Nou, daar hadden we het over. Um, jullie hebben kindjes in de studio gehad van de ONS. Ja? Die hadden een werkstuk gemaakt over de kinderkunstlijn. Ja. En uh, eigenlijk maak het maatschappelijk. Ja, die, grap... die waren bij Dolly, hè? Toen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja inderdaad. Het maatschappelijk ja. belang van uh, de projecten die we gedaan hebben. Uh -huh. En ik was in die klas om nog het een en ander toe te lichten over de expositie. Aankomende ja. expositie. Want toen zag ik op foto hangen... Um... Toen was je 20. Oh nee, Hans, dat is maar <laughs> ja. waar. Want dat was nu ook nog vroeger geweest. We doen het in principe met subsidie 21 volledige jaren. 21 jaar al? Maar we hebben het zonder subsidie, jullie en ik samen, ja. zelf gefinancierd. Jullie jansen, ja. Met een beetje oude bijdrage. Oké. Okay. Doen we het al 27 jaar. Meen je dat, ja, ja. ja? Maar je haalt wel inspiratie uit waarschijnlijk, anders was je er wel een keer mee gestopt. Nee, kinderen zijn... Ja, kinderen zijn leuk om zo, mee te werken, hè, denk ik. En zo ja. fijn ja. om les te geven. Nee, stoppen nee. Stop er wel mee, eerdaags. Want kijk, van die zoekjes van die, uh, nou, met de met rollaatertje naar de school gaan, dat gaat niet. Waarom niet? De jacht niet, hoor. Toegankelijkheidsstandpunt. We zijn er druk mee bezig. He? Nou, totaal niet. <laughs> <laughs> totaal niet. Nee, dan moet ook ergens moeten. Er natuurlijk een streep. moet je kinderen stoppen, ja. Klar, ja. Ja. ja. Dat zou wel jammer zijn, maar waarom maak je de 30 jaar niet vol? Ja, dat kan toch wel. Mm, nou, dat weet ik niet. Ja, dus nee, dus nee. Laten we gewoon het per jaar bekijken, vind ik. Ja, okay? ja, ja, ja. Wat ja. gaat er precies gebeuren? Ja, okay, vertel dat, uh, Daar kom ik voor. Um, de kinderkunstlijn heeft elk jaar een maatschappelijk thema. Dit jaar is het laaggeletterdheid. En op wordt mogelijk ook best wel een issue. Er zijn meer dan 300.000 mensen... die niet kunnen voorlezen aan hun kinderen, mm. nog kleinkinderen. Ook um, maatschappelijke achterstand krijgen. Omdat ze niet met een um, tablet nog telefoon overweg kunnen. Mm. Um, als je ouders niet kunnen lezen... En dat bestaat ook niet um, alleen maar onze nieuwe Nederlanders, maar ook binnen onze eigen gemeenschap, zeg maar, eigen gemeenschap binnen Nederland is beter. Um, zijn wij daar heel erg van geschrokken? En als je dat aandraagt <coughs> op school, want er is altijd anderhalf, twee <coughs> theorie. En dan moet je het thema gaan aandragen, wat ze moeten gaan schilderen. Dan is er ongeloof. Nou, wie kan er nou niet lezen? Ja. Dat mm -hmm. krijg je. Kinderen zijn zo puur als het maar kan. Zijn er cijfers van uh, in Zandvoort? Uh, ja, maar die mag ik niet weergeven. Oké. Okay. Maar uh, valt dat mee of valt dat tegen? Nou, je kunt je nog wel eens achter je oren krabben, ja. Ja? Ja. Dat geloof ik, ja. ja. ja. Nou, dat kan. Ongeveer wel uh, een beetje... Uh, als je de landelijke cijfers weet, kun je ze wel op Zandvoort projecteren natuurlijk. Mm. Ja, maar we Op, zijn maar 17.000, 18 uh, 18.000 17 inwoners, ja. Ja. waarvan er toch wel een, nou, een mini... Hou het maar gewoon zo dat het is wat het is. Mm -hmm. Dat vind ik netter. netter. Ja. Ja. Klaar. Maar uh, ja, lage lettertijd is een groot probleem. Zeker. Uh, ja. en dat is eigenlijk uh, landelijk ook natuurlijk. Hè? Uh, hoe, wat zou je dan kunnen doen in, in jouw ogen? Aan lage lettertijd? Um, nou, in ieder geval de awakeness. Ik vind wel dat mensen daar aandacht voor moeten hebben... op alle fronten. En uh, die mobiele telefoon in een mand. En ga eens naar de bibliotheek. Ja. Pak het en ruik het boek. En probeer je ogen te trainen... op een aantal bladzijden per dag. Uh -huh. Of ouders gaan weer voorlezen. Hoe leuk het is dat het kind naast je... of jij naast het kind op bed gaat zitten. Het contact is bijzonder. Hmm. En je leest... en dan zeg je... en morgen vertel ik meer. Je houdt het contact goed... en je gaat de interesse voor lezen wekken. Het is gewoon belangrijk. Ja, Klaar. En hoe is dan de combinatie met kunst en lezen? Dat is een hele leuke combinatie, Gert. Want als je tegen een kind zegt... lage lettertijd, je legt het uit in de klas. Hmm. Binnen je theorie. En dan vervolgens zeg je... lezen is fijn. Jullie zijn met een groep van... Of 28 leerlingen. Het is alleen maar groep 8. Kleine scholen, combinatie 7, 8. Dus je zit op een doorsnee van... We zitten nu op 163 leerlingen in de groepen 8 of 5 scholen. En dan probeer je in elke klas... Lezen is fijn letters te maken. Mm -hmm. Zodat als wij gaan exposeren in uh, de bibliotheek aanstaande vrijdag... Dan zie je overal schilderijen... en dan moet je zoeken waar staat de zin... twee maal of drie keer. Lezen is fijn. Dat is ook gewoon een aandachtspunt. Ja. Zoek, maak je een soort quizje van... of weet ik mm -hmm. veel wat. Mm. Um, ik ben uh, de weg kwijt. Help. De, de, de, de, de verbinding de, de, tussen kunst precies. en lage oh, ja. Hoe, ja. hoe oh, je oh, die gaat realiseren mij, met de kinderen. Dank je Dolly. Ja. Het is uh, eigenlijk heel makkelijk. Want als je dan gaat uitleggen dat je een pretletter moet maken om vervolgens een woord te kunnen vormen, dan uh, heb je eigenlijk al de link met kunst op school. Huh. Dus iedereen kreeg dit jaar ook een groot werk. 30, uh, nee, 40, 50. Dat is best groot. Dat is ook een uh, ingreep in onze subsidiepot, mm -hmm. zou ik maar zeggen. En die hebben allemaal letters gemaakt. Dus 163 schilderijen met letters op, maar dan op een funky manier. ja. En daar, uh, dat, dat is te zien in de bibliotheek? Aanstaande vrijdag, inloop om 12 uur. Officiële opening van... Uh, ja, ja, tuurlijk. Van Gert-Jan? Gert Gert is uh, trouwens. Wij hadden altijd uh, Gert-Jan Bluis. Ja. Wethouder Cultuur. Uh, nee, he? wij hadden altijd Gert Tonen. Oh, daar dus ja. zijn we mee begonnen. Ja. En Gertjan is daar natuurlijk uh, uh, doorgeschoven. En we hebben twee wethouders gehad die ons op alle gronden steunen. Ja. het uh, uh, binnenhalen van de subsidie, uh, het altijd openen... altijd een attentiewaarde naar ons toe. Uh, het is niet niks om J dit door en vol te houden. En jullie zijn er natuurlijk wel heel erg uh, lang en veel mee bezig. Exact, Ger, exact. Ja. Wij zijn je de bezoeken aan de scholen, het volhouden van hun contacten... dat gaat het hele jaar door. Mm. Verjaardigen van de leraressen niet vergeten... Um, Namen van de kinderen niet. Ja. En het leuke van dit werk... Want ik Sorry. ben gewoon... Een, nee, maakt niet uit iedereen. Hij is op ja, de Het leuke van dit werk is dat je nu op school... Of de kinderen worden gebracht door de ouder... En dan komt de ouder binnen en die zegt... Hé, hey, rebel Jansen, wat leuk het werkt. Wat 20 jaar geleden wat jullie hebben moeten maken. Oh, wat grappig. staat nu ja. bij die kinderen in de slaapkamer. Ja, grappig, ja. Een, hele, een hele nieuwe generatie. Ja. ja, het mooie is nu eigenlijk van dat het gehouden wordt in onze bibliotheek. Op Zandvoort. Kwart over twaalf de opening. Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag de 21ste. Mm -hmm. Geopend door uh, Gert-Jan Bluis... En waarschijnlijke ondersteuning van een, een meneer... die ik nog niet gesproken heb, van de stichting Lezen. Uh, die zijn aandacht uh, uh, hiervoor uitging. Waarschijnlijk dan uh, Jan Willem Heiko? <coughs> Dolly, je moet dat niet... Dit soort dingen oh, nee, maar die heb ik gisteren mij in mijn programma van. gehad namelijk. Ik weet niet. Over van de stichting, stichting Lezen. Lezen en Schrijven, ja. Waarschijnlijk is dan deze man... Uh, ja. De man die wij ook gaan ontmoeten. Okay. En uh, 163 kinderen. En er is een koor gevormd... door de uh, school van de Zeevonk. En dat zijn 15 plus 15, 30 kinderen... Die of Annie M. G. Schmid liedjes gaan zingen of het grote ABC lied. Leuk, ach, laat leuk. ons verrassen. Ja. Zijn alle 163 kinderen enthousiast als je, als je zo met ze werkt? Ja. Merk klap. je dat? Er is geen enkele discussie dat dit een verplicht nummer is. Nee, nee, oké, okay, dat is wel belangrijk. Want ze krijgen natuurlijk ook een stuk um, materiaalkennis mee. Ah, ja, ja. En dat is het leukste, want ik ben gewoon Tante Til met de potjes, met de verf en de stukjes. Ja, de echte Tante Til. Ik doe ook een roze schort aan. Ja, ja, ja, ja. maar duidelijk is dat ik de verf. Ja, ver. speel, doe maar net als je thuis bent, toch? Pardon? Doe me, doe me net als je thuis bent, toch? Ja, ja. ja. nee, lesgeven in dit vak is het allermooiste wat ja. er is. Ja. Hey, met de opening uh, ja, is het natuurlijk leuk als het uh, heel druk wordt. Zeker? Uh, buurman, buurvrouw, tante, ooms, ze zijn allemaal welkom, hè? Oh, alsjeblieft. Vooral ook omdat het in de biep is. Ja. En ja. dan kan je meteen zien wat het fijn is om moeder, oma, vader, noem maar op, uh, met je kind naar de biep te kunnen. Uh, uh. Dat is eigenlijk voor opgezet plan, dat die biep eens een keer, weet je, het is al oké. Okay. Mm -hmm. Maar meer bezoekers zou nog fijner ja, zijn. Ja. Ja. Ja, jij staat dan met, met uh, Hilly een beetje in de, blokstil, in de schijnwerper. Maar jullie hebben natuurlijk meer medewerkers. Hè? Uh, Aaltje Vink. Uh, Aaltje, uh, uh, uh, Rob, zo, uh, Doet ook net zo lang mee. Ja, uh, en M. Stobbelaar ook. Uh? M. Stobbelaar, bijna doof. Ja. Maar Trouw ja, medewerker. Steeds, uh, Rob Bossink ook nog steeds? Rob. Oh, of ja? fotograaf. Ja? ja, heerlijk. Jan Kool van het museum. Okay. Oh. Die doet alle hand- en spandiensten oh. ophangen. Is ook geen sinecure. Ja. En wie vergeet ik Oh ja, de nieuwe. Omdat Trees niet meer uh, of geen zin meer had. Ja. Hausman. Huisman. Uh, maar die is we... ook uh, 83 of zo deze. Ja, maar ja. nog fitter als dat ik ben. Al. Ja, dat vergeet, is erg fit. Ja, dat, je ja, dat daar klopt. Niet in. Nee, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja. Uh, en ze zuipen me nog rond de tafel ook. Mm. Echt. <laughs> uh, en dan hebben we daarvoor... In ja, maar jij de plaats... drinkt uh, druivenstap alleen maar, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, rood en wit, ja. <laughs> ja. Uh, uh, en dan hebben we voor in de plaats... hebben we daar nu Diana Witte. Huh? En dat is een hele goede vervanger. Oké. Okay. jij helft ook mee tegenwoordig. Zeker. Hoe laat is de opening? Kwart over twaalf. Kwart over twaalf, aanstaande vrijdag. 21 uh, maart ja. aanstaande vrijdag. Nou, dan gaan we zeker... Uh, ja. Allen van harte welkom. Van harte welkom. Ga jij volgend jaar dus... Ga je nog wel door natuurlijk, Ja, hè? wij hebben uh, op aanraden van Gert-Jan... Die mag dan wel uh, uh, af en toe uh, mij aanpakken. Want dat moet ook. Uh, die zei van, nou, ik vind het allemaal goed en wel... Nog een jaar kinderkunstlijn. Structureel is dat gewoon uh -huh. de bedoeling. Maar volgend jaar hebben we 200 jaar bakplaats. Ja. Laat de kinderen daar dan ja, het thema leuk. voor maken. Leuk, ja. Dus dat weten ja. we al wat het gaat worden. Maar ja, Gert volgend jaar weg, dus, hè? Uh, we ja, maar huizen. dit is de laatste kunstie dan. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Zo ja. moet je het zien. Ja. ja, zo moet je het ook zien. Dus hij gaat eruit met een bang. Ja, <lacht> absoluut. En nee, mij ook, ja. Ja. ja. En dan ga jij ja. politiek in of niet? Ik kan niet praten. Nee, nee. Nou, ik vind het dan meevallen. Ja, ja. <laughs> wat we horen. We kunnen wel even doorgaan. Hoor. Maar, ik kan niet. Praten. Nee? nee. nee. nee. nee. Ja. Ik ben veel te bescheiden. Ja. En misschien ook wel een beetje ja. fanatiek. Dat past niet in de pas. Het is moeilijk bescheiden te blijven ook een ja. ook, ook leuk, leuk nummer. Ja, nou, nou uh, <laughs> helemaal leuk. Ik uh, denk dat, uh, dat het druk gaat worden. Ja, Marjan. Uh, Ach, ik hoop het ook ja, ja Ik uh, dank je hartelijk dat je hier wilde zijn. Ik uh, zou zeggen, het is uh, prachtig weer buiten. Geniet ervan. En uh, op naar vrijdag, zullen we maar zeggen. Oké okay, jongens, hartelijk dank voor hey, jullie hartelijk tijd. Hartelijk bedankt he? ja, en heel veel succes. He? Hartelijk succes, dank ja? voor okay. de tijd die graag jullie gedaan, ons gunnen. gedaan, We gaan nog even wat muziek ja, draaien voordat we met de trommel gaan praten. Hans en Ger, mag ik met jullie permissie nog even inhaken op die lage letterrijk? Ja, natuurlijk wel. Ja? Want wij hadden gisteren dus inderdaad uh, de persvoorlichter van uh, Stichting, Stichting Lezen en, en Schrijven ja? aan de telefoon. Omdat er een... Um, een talentenprijs uitgereikt gaat ja. worden in 2025. Uh -huh. En daar kun je iemand voor nomineren... Oh. Die, uh, die dus het afgelopen jaar toch die stap heeft gezet... om toch te gaan lezen, leren ja, lezen ja. en schrijven. Ja, ja. En uh, dat kan via www.taalheld.nl. Die nominatie moet voor vrijdag 18 april binnen zijn... En dan wordt dat op vrijdag 2 mei en maakt de Stichting Lezen en Schrijven de taalheld van iedere provincie bekend. En uh, die twaalf helden maken kans op de landelijke taalheldenprijs 2025. En in juni rijkt prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter van de stichting, ja. de prijs voor de tiende keer uit. Dus dat, nou, even een oproepje jongens. Ja. Ja. Hele leuke aanvulling inderdaad. Dank je wel. Ja, oké. Dan gaan we nu we, ja. ja, we gaan luisteren naar Nelis Diamant. Oh, okay. oh, oh Nelis. Nelis Diamant. Ja, hier. Where it began I can't begin Ik Van, van Caroline. Neil Diamond, hè? Van uh, Neil Diamond, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Goed, we gaan als weer naar ons laatste onderwerp van Goedemorgen Zandvoort. Bij ons zit uh, Willem Strooman, welkom ja, Willem. Ja, morgen. Willem is van uh, Stichting Classic Concert. Stichting Classic Concert. Ja, klopt, hè? Ja. Nou, het gaat helemaal En uh, morgen weer <laughs> is er weer een... Uh, we morgenmiddag ja. om uh, drie uur hebben we een concert. Ja. En dan moet je even voorstellen. Ja, nou, heel speciaal, hè? Dan moet je even voorstellen. Eén vleugel. Eén vleugel. Twee pianistes. ja. Zinderende quatre van muziek mengt zich met het gerinkel van de glazen. Drie componisten lopen <laughs> het café binnen. Het zijn Darius Milhaud, Igor Stravinsky en Maurice Ravel. <laughs> Dit is dus een scène die echt gebeurde rond oh ja? 1900 in Parijs. Moet je voorstellen, grote componisten ja, die ja. in Parijs woonden en elkaar in het café tegenkwamen. Mm -hmm. ja. Zo. Ja? elkaar in het café tegenkwamen, maar ook als een kruisbestuiving... elkaar voorbeelden gaven van, nou, hier ben ik mee bezig. Uh -huh. Oh, dacht die ander, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. En wanneer was dat? Rond 1900, in Parijs. Akkoord. De culturele ja, hoofdstad ja. op het gebied van, van de muziek in die tijd. Uh -huh. En dan heb je op het ogenblik dus uh, Beth Flo. En die hebben aan het conservatorium van Den Haag gestudeerd. En die hebben een combinatie van uh, cabaret en klassiek... Daar proberen ze dus de, zeg maar de, de, de grenzen van het klassieke muziek en zo uh -huh. te verleggen. Hoe, hoe trek je mensen die zeggen, klassiek is ook maar klassiek. Ja. Om met programma's te laten horen dat klassiek. Dus allemaal. Dat, dat, dat, dat lukt ze goed? Eh, mij lukt het goed, nee, maar, uh, maar dat lukt de dames ja? zeker goed. Want ze zijn eerder geweest, begrepen. Ja, twee jaar geleden zijn ze eerder geweest. Uh -huh. En dan hebben ze echt geweldige dingen uitgehaald. Echt op zo'n manier dat zeiden van... Misschien wil je nog wel een keertje komen. Vond ja, is het leuk om... Het ja, nog, ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus zij komen met heel veel plezier, jonge meiden. En uh, ja, ze komen morgenmiddag om drie uur. Ze doen in ieder geval uh, een gedeeltelijk... Een, een stuk van Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Uh -huh. Dat is onvoorstelbare muziek natuurlijk. Uh, Darius Milot spelen ze en uh, Jesse, uitvoering van Boch. Oh, nou, ja, ik nu? heb het van Bach. Ik heb het bekeken op uh, YouTube. Ja, ja, het is ja. onvoorstelbaar leuk. Ja. Ja, ja het echt? is echt. Ik ja. weet niet. Kan, kan jij dit laten, um, uh, Dolly? Wat kan je kan jij van deze computer wat laten horen? Ja, dan mag jij meenemen. Ja? Ja. ja. ja. Ja. Ja. Terug maar in. Ik. ik, hoor. Hoor. ik loop. Ik hoor nog niks. Hoor je niet? Nee. nee. Nu. En samen zijn ja. we. Oh, de komers. Ja. ja. Zo. Bed en flow. We horen. De opstelling van ja, ons goed. zit in ieder geval ja. heel veel klassieke muziek. Ja, en, en absurde scènes, uh, liedjes. Mozart! Ik ja. <laughs> kan niet beloven dat we altijd vriendschappelijk aan de piano zitten. Dat uh, gaat er soms wel eens uh, grof aan toe. Klopt, ja. Wat ons bijzonder maakt, is ja. dat wij klassieke muziek combineren met cabaret. Inderdaad, absurdistische scènes. Hup. Vajolante. En denk aan je techniek. Ja, vaak komt inspiratie wel uit de muziek. Toch? Ik denk ook heel vaak inspiratie ook wel gewoon komt uit de dagelijkse dingen Ja, gewoon uit de Albert Heijn. Ja, bijvoorbeeld. Ik ben weer bij de Albert Heijn, gewoon bij Albert Heijn. De klassieke muziek is super levendig. Daar zit alles in. Daar kun je keihard om lachen. Daar zit heel veel energie in. Waarom zou je dat dan niet ook laten zien in de vorm waarin je klassieke muziek brengt? Bonuskaarten ja. gescand. de korting is maar 15 cent. Ja, leuk. Hè? Ja, hartstikke ja, leuk. Even ja. een klein voorbeeld van zo gaat het morgen dus gebeuren. Uh, ja? ja, dat denk ik ook. De, de, maar, dit maar, niet letterlijk, maar zo voorbeelden van wat er ja. morgen gaat gebeuren. Dus ja. ja. Betrekken de bezoekers er ook bij, of niet? Het is, uh, het ja, is wel, interactief, hè? He, ja, het is begrepen? interactief. Het is de bezoekers die. Uh, mogen meest dingen of, zo, of iets? zo? Wat kunnen ze doen? Dat houden we even lekker zo voor ons. Maar er gaan dus best leuke dingen gebeuren. Oh, Oké. Okay. Met, uh, met het publiek, als ze op tijd zijn, dan. Uh, uh -huh. en, en waar ze komen ze zijn, de dames vandaan? In ieder geval uit Den Haag. Okay. Daar hebben ze hmm. een opleiding gedaan en daar zitten ze. En uh, ze gaan eigenlijk het hele land door met overal uh, optredens doen en zo. Dus uh, Klein zijn ze geweest. Klein uh, hebben ze nog een ja. prijs gewonnen. Dat dus, uh, zijn goede dingen. Hmm. En, maar ik kan ook even over onszelf vertellen. Dat is prima. Wij hebben dus nu ons... Uh, er hangt hier een grote 35 overal. Ja, dat is dus, uh, voor de, uh, niet, niet over classic concert hoor. Dat nee. Is meer, dat is meer uh, over het aantal jaren wat het ZWM bestaat. Ja, daarom. Maar 35. wij zijn ouder, want wij bestaan 25 jaar. Kijk, 45. 25. En nee, wij ja, maar... vijf, 35. Ja, 35. Dus Volgens trom. mij meer. Ja, jullie zijn jonger dan. Wij zijn jonger, ja. ja. ja. ja. We, uh, wij hebben het dus in de tijd overgenomen van uh, Peter Tromp ja. en Toos Bergen. Toos, ja, ja. En uh, ja, wij zijn dus nu uh, Piet Heins van Mechelen is voorzitter. Frans Visser, uh, Marieke Verhulstonk en mijn naam Willem Stromen. Wij ja. doen met z'n vieren dus het... Uh, het, Stel het, het, het programma samen ook onder andere ja we hebben de afgelopen weken hebben we gesproken over 2026 en wij willen dus ons 25-jarig bestaan vieren met een aantal bijzondere concerten oh leuk en we wilden heel graag gedeeltes uit de Matthias Passion en daar uh, komt het residentiekoor met het symfonieorkest Haarlem Zo. onder leiding van uh, Nicolas Defon. Dat is een grote productie. Ja, zeker wel. Die komt dus ook in de Agatenkerk. Maar dat kan niet op zondag, want jij gaat niet op eerste paasdag nog de Matthäuspersion uitvoeren. Nee. Dus die doen we vrijdagavond, 18 april, in uh, de oh, ja? Agatenkerk, mm, Mooi. Om 8 uur. En de week daarna... Hoeveel, wat is de entree? Is het al bekend? entree is 25 euro. Ja, maar dan heb je wel wat, hè? Maar ja, je hebt het ja. dan wel. Ja, dat voor, voor. ja, zeker, zeker, zeker. En dan de, het volgende concert, dat is op uh, 24 mei. Mm -hmm. Dat is een keer op zaterdag. En dan gaan we namelijk afscheid nemen van de Nicolas Defon. Die is dus van het Symfonieorkest Haarlem. En die, hij is heel veel bij ons uh -huh. Wees, uh, Optreden met zijn orkest en zo. En die komt heel graag afscheid nemen. Maar zowel het orkest als hij waren niet in staat om op zondag te komen. Oh, zondag. Hebben gezegd: Kan je wel zaterdag? Ja. Nou, dus die komen ja. zaterdag. Oké. Okay. 24 zeg mei. Maar. Leuk. Ja. Dus dat is een beetje interessant om, uh, ja. om te vertellen. Dus in het kader van het 25-jarig bestaan, ja. inderdaad. Ja. ja. ja. En, en, maar dat staat niet uh, buiten de uh, normale uh, uh, tussentijds, zeg maar. Of dit, dit nee, het is, het is een van de... Wij hebben gemiddeld tien concerten per jaar. Ja, ja, ja, en dit ja, ja, ja. zijn twee van, uh, van de ja, tien. En dan toevallig niet op zondag dan een keer. En, ja, nee, zeker. Nogmaals, die, uh, die, die Matthäus Passion, dat is echt Goede Vrijdagmuziek. Ja, ja, ja. En dat kon de Agatha-kerk, die uh, had gelegenheid om mm -hmm. ons te ontvangen op vrijdag uh, 18 april. Ja. En ja, die Nicolaas Defons die kon dus niet op, uh, op zondag. Ja, en de, uh, ja. Ja. Ja, ja. Wij proberen altijd flexibel om te gaan nee, met tijden ik. en alles. Ik, ja. Dus als het niet gaat, dan gaan we echt wat veranderen. Dan moet je improviseren, natuurlijk. Ja. ja, zeker. Alle andere concerten zijn dus weer gewoon op de zaterdagen. Mm -hmm. de Prinses Christina Concours komt van het jaar weer. En uh, wij gaan dus nog een keertje op uh, 16 november. Dan wordt dus de Negende symfonie van Beethoven uitgevoerd. Zo. Ook in de Agatha-Kerk. Mm. Ook in het kader van ons. Maar ja, dat duurt nog het even. Ja, dat bestaat. Maar dat duurt nog even. Dat duurt even. nog even. De, de, tegen die tijd kom je ik al ik blik maar even half vooruit. Ja, ik begrijp het. de uh, verwachtingen ja, ja, ja, ja, ja, ja. zijn van ja. komend. Uh, nou ja, je ja, had het net al over 2026. Dus, uh, Daar zijn we mee bezig. Daar zijn we mee bezig. Maar even terugkomend op Better Flow. Ja. Zijn er al veel kaarten verkocht? Dat weet ik niet. Dat had ik dus even moeten vragen aan Marike Verhulsdonk, dat is een van onze vier. Ja, ja. Die gaat helemaal over, over de kaarten. En, uh, ja. Want het en... is wel heel bijzonder dat uh, klassieke muziek met humor wordt uh, uh, uh, samengedaan. Ja, ja, Want dat ja. gebeurt niet zo vaak. Dat nou, gebeurt niet zo vaak. Alleen het, er is gigantisch veel humor in klassieke muziek, alleen mensen zien dat niet en mensen weten dat niet. Ja, nou, kijk maar naar Hans Lieberg. En, nou, wat? nog voorbij? veel erger. Nog ja, is het nog erger? Kijk maar naar mij. Als, ja. Ik, ja. als, ik, thuis, ja, als ik thuis naar klassieke muziek luister, uh -huh. gebeurt het regelmatig dat ik met het horen van bepaalde klanken gewoon eerst schaterlijk ja. uitbarst. Want het is alleen... Die, die humor. Ja, je moet hem voelen. Je, ja, moet, hem ja, je moet hem weten. Ja, ja. ja maar dat, dat heeft tot, toch te maken met mensen die gestudeerd hebben muziek. Ja, dat kan En die, die weten wa, wat, ja. wat het is. En wanneer er wat anders wordt gespeeld. Ja. Uh, het moment dat uh, zo'n bed en flow... Ja, dat ligt er wel heel dik bovenop. En wordt het ja. opeens heel erg leuk. Nee, dat snap ik wel. En... Uh, maar ik vind de aandacht voor het andere mag er net zo goed zijn. Ja. We hebben we dus de laatste ja. tijd, ja, de geweldige vind ik hoor. De geweldige uitvinding van het, uh, het uh, op, op, op de computers, zeg maar. Mm -hmm. Dat YouTube. Daar komen dus kerels die dus echte muzikologen zijn. Ja. Internationaal. Ja. Ja. En die dus een aantal onderwerpen even vertellen. waarvan ik denk: godverdomme, dat had ik toch niet zo eventjes achter de ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En dat gaat mij niet te boven, mm -hmm. maar in ieder geval... ik kijk eventjes van dat dit bestaat. Dat zo'n man dat vindt en ziet. Ja. Ook dat... Hoe ze, geef ze een voorbeeld. Nou, er is... Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Maar er is een man die houdt zich dus bezig... met middeleeuwse muziek. Ja. En die maakt zijn dagelijks werk ervan. Maakt regelmatig dus items uh -huh. op, op YouTube... over een bepaald onderwerp over muziek. Van de week komt hij met het meest... Uh, bijzondere Franse akkoord. Nou, ik heb die muziek van Couperin, wat 18e eeuw, 17e eeuw, heb ik heel vaak gespeeld. Dit akkoord wat hij omschrijft heb ik ook best wel een paar keer gezien. Maar mij was de specialiteit van het akkoord niet hmm. opgevallen. Deze man die laat tientallen voorbeelden horen van Franse componisten. <Klacht> hoe dat in elkaar zit en hoe het oplost naar een ander akkoord. Denk ik denk, verdomme man, die ja. vertelt me iets wat nieuw voor mij is. Ja. Nou, Kijk het voor elkaar. Ja, ja, dat is mooi. Ja, dat is toch leuk. Dat is dat leuk. Is, ja, ja, heel natuurlijk, erg natuurlijk. interessant. Dat ja. is ja. mooi. En, en uh, ja, dan is uh, YouTube wel een hele mooie, een mooie oh, verzameling van... Kijk, kijk ja. je hebt filmpjes van mijn neefje die met zijn fiets van de trap af vliegt. Dat, ook leuk. Dat is ook leuk. <laughs> nou. <laughs> maar... maar maar het wordt natuurlijk ook gebruikt ja, voor ja, ja. een ongelooflijk ja, ja, ja. serieus... Zeker. Goed Willem, we gaan er bijna een einde aan breien, ja, ja. Want jij, ook jij gaat uh, lekker Kijk, van het mooie weer genieten. Aan de gang zeker wel. <laughs> en, nou, morgenmiddag, nou, ja, morgenmiddag. Middag, ik ben heel benieuwd of de koffie gratis is 10 Tien stond. euro entree en de koffie krijgen jullie weer van Nou, meen. dat bedoel ik. Dat wil nou, ja, je nog meer. Dat dacht ik al. Hartstikke bedankt Willem. en uh, Tot over een maandje weer. als dat is nieuwe goed. Uh, nou, we gaan er een eind aan breien. Ook Dolly, hartstikke bedankt voor je techniek. En de dank. goede muziek, moet ik erbij zeggen. Dank je wel. Ja. En Hans, bedankt. Uh, ja, uh, dank uh, je ja, wel, Ger. Volgende week zijn we er niet. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.